Bitcoin basis 20 koop Bitcoin Bitcoin kan op verschillende manieren worden verkregen en het is nog niet te laat om in Bitcoin te stappen. Bijna iedereen vond sinds 2011 dat ze te laat waren. Je kunt het kopen, verdienen of mijnen. Zelf mijnen blijft mogelijk, hoewel het meer geschikt is voor technisch onderlegde mensen. Mijnen kan je in een pool doen, het werk delen of onafhankelijk mijnen voor blokbeloningen en transactiekosten te verdienen. Pool mining biedt een fractie van de beloning, terwijl solo mining veel minder snel een blok zal vinden. Bitcoin verdienen kan ook. In veel landen kunnen werkgevers lonen in bitcoin betalen. De circulaire economie van bitcoin maakt het ook mogelijk om bitcoin te ruilen voor alles in lokale gemeenschappen. Bitcoin handel van persoon tot persoon is een manier om de circulaire bitcoin economie te helpen door bitcoin te verdienen met uw vaardigheden, opbrengsten en werk. De meest gebruikelijke methode is echter kopen. Dit kan online worden, via gecentraliseerde of gedecentraliseerde diensten. Voorbeelden van gedecentraliseerde diensten zijn Robosats, Peach Bitcoin en Bisc Network. Gecentraliseerde beurzen zoals Kraken.com bieden Bitcoin aan, via geverifieerd lidmaatschap met identiteitsbewijs. Andere voorbeelden zijn onder meer GetBitter.com dat gemiddelde tijdsinterval aankopen organiseert, terwijl de gebruiker de eigen sleutels vasthoudt. Het is essentieel om beurzen te vermijden die handel met een hoog hefbom-systeem of promoschema's aanmoedigen. Doe ook je eigen onderzoek.